Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een aantal explosies geweest. Dat meldde de burgemeester en ooggetuigen aan persbureau Reuters. In en om de stad klonk het luchtalarm. Volgens Oekraïne hebben de Russen Kiev vanaf de Zwarte Zee aangevallen met raketten. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Inmiddels hebben inwoners te horen gekregen dat het weer veilig is. Europarlementariër Sofie Intveld stapt over van D66 naar Volt. In een brief zegt ze dat ze vindt dat de EU bij haar oude partijgenoten te veel naar de achtergrond is verdwenen. En dat ze daarom dus switcht. Intveld zat al bijna 20 jaar namens D66 in het Europees parlement. En was ook de Europese lijsttrekker van die partij. Een vrouw in Miami zegt dat ze na afloop van een sportwedstrijd is aangerand door vechtlegende Conor McGregor. Haar advocaat zegt dat ze haar kleren aan de politie heeft gegeven en dat er aangifte is gedaan. McGregor zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De Ier was meerdere keren wereldkampioen MMA-vechten. En de wedstrijd Amerika-Mexico van gisteravond zal de boeken ingaan als de slag om Las Vegas. De pot werd uiteindelijk gestaakt, maar toen al waren er wel negen gele en vier rode kaarten uitgedeeld. Mexico is out for blood right now. There's a tough challenge van Alvarez. That's taking experience. There's a push onto the back uh, of Sergio. That's uh, the straight this red. voor is Dat is precies wat what I just said, man. It's descended into chaos. Nadat Mexicaanse fans in de blessuretijd ook nog hobo fobe spreekkoren begonnen te zingen, werd de wedstrijd gestaakt. De tussenstand van 3-0 voor Amerika werd ook de eindstand. Krijg je nog het weer? In het Noordoosten wat dunne wolkjes en iets koeler, 20 tot 24 graden. In de rest van het land flink wat zon bij 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Live. Vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. ZFM.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 I'm an albatross. Welkom luisteraars. luisteraars. Ja, welkom luisteraars bij het Musik Musik Musik vanaf het circuit. En die bestaat Musik Musik Musik Musik Spin. We Bob. krijgen straks ook nog een paar gasten. Klopt, ja. ja. En uh, onder andere van uh, Icing Motors. Die hebben een nieuw ontwerp gedaan en een nieuw leven ingeblazen. En die hebben ook een hele leuke geschiedenis, een heel leuk verhaal of zo. Ja, dus, uh, om die hebben een, een 1... mooi verhaal en een mooi Nederlands product erbij. Ja. Dus, uh, die hele... gaan we interviewen. Roy komt misschien nog langs. En uh, Marcel kunnen we niet bellen. Dus die. Uh, en we Gaan hebben het we? natuurlijk ook heel speciaal om te zitten hier op het circuit. Dus uh, het circuit ja. wat 75 jaar bestaat. Het is nu net eventjes rustig. met. Uh... <laughs> ja. Maar het bestaat 75 jaar. Dus uh, uh, naar aanleiding daarvan hebben we ook een, uh, een playlist opgesteld van 75, uh, 75 jaar mooie muziek. Dus uit elk jaar, uh, te beginnen in 1948, toen het circuit uh, werd gestart. Hoe ja. ja, noem je dat? Werd opgericht of zo? Opgericht, geforteerd. ja. Ik heb begrepen dat ze in het begin nog door de straten van Zandvoort gingen rijden of zo. Ja, volgens mij wel. En volgens ja. mij waren dat ook in de tijd van de draverijen en zo. <laughs> Oké, okay, yes. dus we beginnen met het eerste nummertje uit 1948, en dat is Net King Cole met Nature Boy. Strange and boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad eye, but very wise.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 us to love to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. went behind the clouds to hide its face and Output standing reckon the number of the beast For it is a human number. Its number is 666. U luistert naar Play It Loud, het hard en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur s avonds wordt u twee uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagendas en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Ja, dat is wat. Uh, hoor ik mezelf? Ja hè? Ja. ja. Dat was uh, Marcel van Kuik natuurlijk weer. Of Marcel van Kuik met zijn uh, Play It Loud. Elke maandagavond van 9 tot 11. Hij is uh, vorige week gestopt met zijn heavy uh, metal specials. En vanaf uh, aanstaande maandag gaat hij uh, weer nieuwe uh, programma's maken. En dan gaat hij beginnen met een grote selectie van de meest, meest nieuwe, nieuwste singles... ...van natuurlijk de bekendere metal bands... ...die onlangs een nieuwe album hebben uitgebracht. Tussendoor gaat hij natuurlijk dan wat metal nieuws brengen... ...en de concertagenda van diezelfde week. Huh? Dus uh, het wordt weer... Ja. <laughs> ...het wordt weer een mooie uitzending. En uh, iedereen luistert. Dus elke maandag van 9 tot 11... ...play it loud. Ja, en dan... Uh... We proberen nog Roy van Buringen te pakken te krijgen, van uh, wat Zandvoort uh, Insight te melden heeft. Ja, ja. En uh, wat we wel kunnen melden is dat uh, Goedemorgen Zandvoort natuurlijk weer van het circuit afkomt. Morgen, ja. Ja, zeker. Ja. Dus ja. onze eerste gast komt er al aan. Dus als je even muziek draait, dan... Uh... Doen we. we. We zijn al ja? be begonnen in 19... Uh, uh, Want hiervoor heb ik uit 1949 gedraaid, I'm So Lonesome I Could Cry van Hank Williams. We zitten nu in 1950 met Sarah Vaughan en Summertime. Nou komt hij? ZANG EN Uh, eventjes verder. Ik heb... Uh... Nou, stel je even voor wie je bent. Nog en nee, nog niet. Nee. Wat nee, je doet. Nog niet aangaan, ja, maar. Ja. Dankjewel zeg maar even uh, dat we bezig zijn. zijn ja. Ik, ja. Ben, uh, ik ben Ik ben mede-eigenaar en verantwoordelijk ja. voor de sales van IJsing. En uh, ja, wij staan ja, hier we op circuit tijdens de Historic Grand Prix met ons hele team. En wij hier hebben hier onze jongensdroom op. uitgestald. Uh, als het ware. Want wij hebben uh, elektrische bromfietsen. En ook twee originele staan. Alles wat wij maken is geïnspireerd op uh, iSync. iSync is het oudste bedrijf ja, van Nederland in de automotive we, dan, dan uit 1886. En zij hebben ja, voornamelijk ja, motorfietsen uh, geproduceerd, um, rijwielen en vooral de motorfietsen. Een heel bijzonder model uit 1937, de Alpenjager, is onze inspiratiebron geweest ja. tijdens onze studietijd voor het ontstaan van ons eerste productiemodel. Dat is de Pioneer. Die hebben wij ook op, uh, op de stand staan. En uh, die contourlijnen van vroeger, die hebben wij gebruikt in ons model... Uh, ...wordt nog steeds helemaal met de hand gemaakt in Nederland. We hebben onze productiefaciliteit in Vught. En daar werken wij met ons team aan uh, de mooiste tweewielers van de wereld. En wat helemaal bijzonder is, is dat we... Uh, ...we hebben één keer laten zien, tot nu toe... ...op de Masters Expo in Amsterdam, uh, bij de opening... Mm -hmm. ...en de onthulling van de PF40. Uh, ons nieuwste model, ontworpen door Pininfarina... En dat is toch wel een heel bijzonder model. Dus als je langskomt op de Historic Grand Prix, dan kom zeker even kijken. En waar komt die icing vandaan? Je zegt dat het een heel oud Hollands merk is. Ja, absoluut. En uh, waren het ook waren het racemotors of waren het, uh, wat, wat, wat waren het voor? Nou, ze hebben heel wat geproduceerd. Uh, IJsink komt uit uh, 1886 uit Amersfoort. En zij hebben voornamelijk uh, promfiets gemaakt, maar ook racemotoren, uh, rijwielen. De laatste IJsink auto staat nog in het Blauwman Museum in Den Haag. Uh, Babyblauw is die, heel mooi als je er ooit bent. <laughs> Um, wij hebben ook twee originele die hier nu staan. Die zijn uh, circuit klaargemaakt. Dat zijn wegracers uh, ja. 1938. En dat is een 125 cc race motorfiets. Uh, maar ze hebben ook uh, fietsen gedaan, en tandems, en uh, van alles. Ja. En waar komt jouw liefde voor icing vandaan? Is dat van, van kinds af aan gegroeid? Ja, dat is Had je iets uh, met? Absoluut een jongensdroom. Ik heb samen met mijn allerbeste vrienden en ook mijn broer uh, zijn we dit gestart. Um, wij hebben allemaal een enorme passie voor um, racen in het algemeen. Auto's, motoren, uh, eigenlijk design. Uh, alles wat met design te maken heeft. En die voorliefde voor, uh, voor IJsing die vonden wij in de Alpenjagen. Daar waren we weg van. En uh, zo is IJsing eigenlijk ontstaan uit, uit een soort uit de hand gelopen jongensdroom. En uh, dat hebben we uitgewerkt en nu zijn we uh, een jaar of acht verder en uh, staan we hier met, uh, met IJsing, een uh, volwaardig bedrijf met uh, fantastische tweewielers. Maar zei je nou dat je, dat je het met je broer doet? Ja, ja absoluut. Oh, dat is een, een van de mede-eigenaren. Ja? Ja, ja, oh, zeker. is echt een familiebedrijf ook weer? Ja, ja. bijna. Dat zou het bijna kunnen zeggen, oh. want de andere jongens voelen ook als broers, maar ja? Ja. Uh, niet uh, van bloed. Ja. Ja. Nee, we zijn net even in die stand geweest, maar ik, ik vond dat hele mooie motoren, ja. Dankjewel. Ja. Ongelooflijk, ja. En snel en uh, zo en uh, ja, ongelooflijk. En elektrisch vind ik ook natuurlijk het software uh, heel bijzonder eigenlijk wel, hè? Ja, als je ze voorbij ziet soeven, dan zou je bijna uh, jezelf afvragen waar de motor zit, omdat ze zo stil zijn. Maar het... Het, uh, de motor zit verwerkt in het achterwiel, dus daar zit een uh, oh, okay. schijf en uh, dat is de aandrijving. En heb je zelf al gereden op circuit? Uh, ja, ik heb uh, ook vorig jaar tijdens de Historic Grand Prix mochten we een rondje doen, want er rijden heel wat, uh, wat pioneers rijden hier op het terrein. Okay. En die zijn okay. uh, toen ook allemaal het circuit opgegaan en de parade in uh, door Zandvoort, dus dat was uh, fantastisch. Okay. Ja. Dus dat uh, zul je morgen weer gaan zien. Te zien, ja. Oh, te gek. Die ja, gaan jullie... mee rijden ook in de parade. Uiteraard, dan, uh, dan ja dan zeker. Uiteraard, ja. ja. Dat, dat is een goede zaak inderdaad, ja. Maar 125 cc, zei je, mag nou een beetje technisch uh, ook, worden ook? Ja, ja. ja uh, in vergelijking met brandstofmotoren hebben we ook een model uh, wat gekeurd nu wordt op 125 cc als lichte motorfiets. En het zijn voornamelijk bromfietsen. Dus zowel het model wat u beneden ziet staan, de Pioneer, ja, maar ook ja. de pf 40 uh, is als bromfiets gekeurd. Dus die rijdt 50 km per uur, 45, en die is uh, gelimiteerd. Maar oh, okay. uh, er zal ook een zwaarder model aankomen, aankomend jaar. En dat is ah. inderdaad uh, de 125 cc. Oh, Okay. Zo oh, dat had ik ook niet begrepen. Het is, het is, het is, het is, de lichtste versie is dus een, een brommer eigenlijk. En de grotere versie is dus zwaarder. is echt een motor. Ja, ja klopt. Ja. Ja. correct. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel, klinkt heel goed. Ja, het is fantastisch. Het is, het is, het is, uh... het is alleen een één zitten. Hè. Je kan moeilijk achterop. <laughs> we hebben uh, hier beneden inderdaad uh, enkel uh, zadels staan. <laughs> ja. uh, en uh, wat we ook uh, doen zijn verlengde zadels. En daar zou je met z'n tweeën op kunnen zitten, ja. Ah. En natuurlijk een zijspan, dat kan natuurlijk ook wel. Hè? Of... Die horen we vaak, ja. Dat is uh, stiekem ja? ook mijn droom, maar daar zijn Echt we nog waar? niet uh, nee? aan toegekomen. Maar dat zou heel tof zijn, ja. ja. Toch zie je die haast niet meer. Ik weet, ik vroeger op de weg nog wel eens. Ja, mijn buren hadden er eentje in Amsterdam. Gaaf hè? En ja, ja dat was hartstikke leuk. Maar je ja. ziet ze niet meer. Je ziet ze heel erg weinig, ja. ja klopt. Qua, qua design of sorry? Ja. Ik heb ja? geen idee. Ja. Ah, vind ik wel jammer. Breng dat de zijspan met... terug en laten we dat invoeren. Ja, ja. Dat ja we wel gaan wel iets hebben. opstellen. Vanaf Zeker. volgende week. Ja. Ja. Ja. Wat ik heb ook wil je kan je motor ook helemaal aanpassen naar je eigen wensen of zo. Qua kleuren en al dat soort zaken. Correct, ja. absoluut. We hebben een, uh, wij noemen dat het programma. En voor alle uh, modellen die wij produceren, dus wij, uh, alle tweewielers die we aanbieden, uh, hebben we ons programma. En dat wil zeggen dat buiten de standaard opties, uh, om ze zo maar even te noemen. Uh, zijn de mogelijkheden eindeloos. Dus wij hebben ook mensen die aangeven van joh, uh, ik heb een bepaalde lak, uh, een, een metallic die ik prachtig vind. Uh, die mensen nodigen we uit bij ons in de productielocatie en dan gaan we samen met het designteam gaan we die eising volledig samenstellen naar wens. En um, ja, de, de mogelijkheden zijn eindeloos. Dus lakopties, leerkeuzes, uh, chromen onderdelen. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen. Ongelooflijk. Ik ja. heb een vraag. Ja, ik ben ooit. Mijn, mijn man is motorgek. Ja. En uh, ben ik op heel veel motorbeurzen geweest. En de enige normale motor waar ik op kan zitten, dat is een Harley. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik ben niet de grootste. Is dat ook aan te passen bij jullie? Um, we hebben uh, voetsteunen die in principe verplaatst zouden kunnen worden. Dus daar zit vooral het uh, zitcomfort in. Mm -hmm. um, uh, de, de eisings zijn niet verstelbaar in hoogte. Um, dus qua, qua maatvoering dat niet zozeer. Maar als je de voetsteunen zou verplaatsen naar wens waar je uh, benen komen te zitten. Ja? Dan zal dat een hoop schelen in, uh, in zitcomfort. Ja. Ja, zeker. Dat horen we vaak. Ja. Ja, het is echt, uh, ja, op zich is het best heel vreemd. Ja, nou zijn de ijsings niet heel, heel erg hoog. Je ziet ook wel eens van die nee, enorme motoren natuurlijk. Ja. En dan heb je toch een probleem als je bij het stoplicht staat en ja. uh, niet zo lang bent. Uh, maar de ijsings zijn uh, ontzettend licht. Ze wegen 60 kilo, uh, inclusief batterijpakket. Dus dat echt zwaar, maar dus 60 is, kilo? Ja, het valt dat valt een op. groot voordeel mee. inderdaad. Ja, en Want ik heb wel, ook wel eens op een motor gezeten en dan viel die om. Nou ja, dan moest je met zes man ja? moet je hem rechtop zetten. Ja. Ja, dan nou. heb je een probleem, ja zeker. Ja. Nee, dat uh, <laughs> zal bij een ijzing niet zo snel gebeuren. 60 kilo maar, mm, oh oké. Okay. Oh, ja, dat haal ja. je wel overeind. Ja, absoluut. het ja, is goed te doen. En het is natuurlijk hartstikke goed dat het elektrisch is. Dat uh, gaan we toch met z'n allen naartoe, denk ik wel. Hè? Ja, ik uh, denk absoluut. Uh, we zijn ervan overtuigd dat de toekomst twee wielen heeft. En zeker in de grote steden, dat ja, ja. Uh, is een ontzettend probleem. En uh, om zo snel mogelijk jezelf door de stad te vervoeren. En uh, ook nog eens iets uh, fantastisch te rijden. Dan uh, is IJsing absoluut de oplossing. Ja. ja. En daar gaan we Ik voor. Ik je nou ja, gewoon, hartstikke uh, mooi. Dankjewel. De, uh, ja, ik, ik vind het een heel mooi product. Ik, ik, ik heb hem gezien. Hij ziet er ook echt heel stoer ja, uit. Die paars is ook gaaf hè? die beneden staat. Ja, ja, ja, ja, ja, die is wel ja, heel erg echt heel mooi. Ja, dat is een, een fantastisch voorbeeld van ons telemeetprogramma, bijvoorbeeld. We hebben in onze stand hebben we een, een ijzing staan, die is volledig meegespoten. Uh, qua frame ook. Um, in, uh, wij noemen de ijzing de viola. Ja, hij is compleet paars, uh, super extreem. En hij ja. is geïnspireerd op een Lamborghini Countach. Um, en daar hebben we er twee van gebouwd. Eén uh, Ferrari kleur, een originele Peniferina kleur. Um, en uh, die is al verkocht, uh, de Nocchiola. En wij hebben de paarse nog hier staan. En uh, ja, die past uh, zeker tussen al die exotische auto's hier. Ja. Uh, komt die heel mooi naar voren. Ja. En ja. dat is uh, puur telemeet. Dus dan ja. gaan we volledig uh, all out. En je had het net ook over dat je een app erbij hebt. Ja. En wat, wat registreert die? Ehm... Um, Eigenlijk alles. Dus die app die is gelinkt met uh, je gps-systeem. Uh, de ijsing is ook uitgerust met een gyroscoop. Dus stel dat je uh, in de stad zou rijden en je wil op een terrasje gaan zitten... en je zet de ijsing neer en iemand zit eraan... dan krijg je een appje op je telefoon met joh, de ijsing is in beweging. En stel nou dat iemand toch uh, kwaad bloed heeft en, en de ijsing stilt... Uh, dan uh, krijg je een melding van, joh, daar uh, wordt op gereden. Dan ga je kijken, ijsing is weg. Uh, kan je direct een politierapport laten inschieten. En los daarvan kan je je routes registreren. Je, uh, Ongelooflijk, uh, okay. je, dus ja. Zelfs je CO2-besparing kan je zien. Uh, van alles. Ja, ja <laughs> absoluut. Leuk, oh, ja. Gaaf, ja. Het is wel heel uniek. Ja, dat ja. hoort er uh, natuurlijk wel bij. Dus uh, alles erop en eraan. Anti-diefstal. Uh, ja. Ja, ja, zeker. Nou, ik vind het ook leuk dat het in Nederland uh, uh, gefabriceerd of gemaakt wordt eigenlijk. Hè? Ja. Waar eigenlijk? Uh, in Vught. In Vught? Ja, oh, okay. wij hebben onze concept store in Den Bosch. Ja? Uh, wij komen allemaal uit Vught en daar hebben we een aantal hallen aan ingeschakeld. En daar vindt de eindassemblage plaats. Dus we hebben ontzettend okay. veel fantastische leveranciers en die zijn uh, vrij lokaal, dus die komen okay. uh, uit de buurt, dus ook het, het spuitwerk en uh, we hebben natuurlijk ook leveranciers voor het leer, dat is Italiaans, uh, maar in, in Nederland uh, doen we ontzettend veel, ook het, het frame okay. wordt op ja. de robotlast geproduceerd bij ons uh, in, in Brabant, okay. dus uh, we kunnen ontzettend snel schakelen en dat is ook de reden waarom ons telemeetprogramma zo uh, ontzettend uitgebreid is, we kunnen ja. alle kanten op. Ja. En dan hebben we al verteld hoe we eens, uh, hoe, uh, de klanten jullie kunnen vinden. Een e-mailadres of een uh, website of, of zo. Ja. Je kan uh, uiteraard mij direct benaderen op Stijn met de lange ei, at icing.com. En ook oh, okay. uh, icing.com, gewoon... ja. onze website. Ja. Kan je ons benaderen? Hier heb en, ik net uh, voor me staan. Het, uh... Ja, fantastisch. Ja. En ook, ook met het mooie videootje. Ik zie het in de video. Ja, videootje. En uh, hierboven staan de, de drie modellen. Ja. De Icing Pioneer. En de Icing tailor dat is dus met dat ja, telemetingprogramma. Ja, uh, ja. En de Icing PF40, ja. en dat is die die zo hard gaat, hè? Ja. Die uh, tot 100 ja, kilometer ook gaat. Ja, Die is in uh, twee opties uh, verkrijgbaar ja. straks. En dat zal bij de Pioneer ook gebeuren. Uh, dus die zitten nu in dat keuringsproces om ze ook als motorfiets te kunnen aanbieden. Maar ook zeker de PF40 is als ja. promfiets ja. Uh, gekeurd. Ja, Is dat ik, nog een ja, spannend proces? Dat, uh, uh, nou, we kennen, we kennen de klappen van de zweep eenmaal. We hebben een uh, Europese typegoedkeuring binnengesleept in onze productiefaciliteit. En uh, we zijn uh, een van de negen bedrijven in Nederland die ook echt voertuigen mogen produceren. En uh, ook kentekens mogen uitgeven. Dus we weten heel goed uh, hoe we moeten werken en volgens uh -huh. protocol... Okay. Uh, ja. uh, aan het werk gaan met het, met het hele team. Uh, dus een, het nieuwe model, de PF40, was wat minder spannend dan de Pioneer. Dat was echt een uh, harde leerweg. Daar ja. hebben ja, we ja. ook uh, wel even over gedaan. Uh, maar het PF40-model loopt uh, fantastisch op schema. En de eerste zullen in begin 2024 worden uitgeleverd. Dus ja. de mensen die nu uh, geïnteresseerd zijn in de PF40 kunnen via de website... Uh, op een pre-order button klikken en daar verzeker je je eigen productieslot mee voor het okay. aankomende jaar ja. en dan zorg je ervoor dat je een van de eerste van de wereld bent, bent. die uh, op een ja. p te rijdt. en wanneer gaan jullie uitleveren? Uh, begin 2024. Oh ja. ja, dat is al redelijk snel. Ja, ja, ja. Half het, uh, ja. Ja, het ja. model zit nu in de keuringsfase en we zijn ontzettend veel aan het testen. Ook met de voorvering en uh, van alles. <laughs> dus dat, uh, maar dat gaat ja. hartstikke goed. Ja. Ja, ik, vind het, ik vind het een ontzettend mooi design. Het heeft iets heel moderns. Ook iets uh, klassieks eigenlijk, ja. En dat is ja. Ja, erg mooi. Ja, ja. Wij noemen dat het, uh, het ijsing DNA. Je ziet wel echt dat het een ijzing is. Dat komt door het frame en die iconische ja. enorme ja. wielen die eronder zitten. Ja. Uh, maar je ziet wel dat het p 40 model echt een wat zuidelijke karakter heeft. En dat komt ook <laughs> door die, door die, die scherpe ja. lijnen. Ja. Het ja. is een uh, combinatie van carbon en staal. En het Pioneer model, ons eerste productiemodel, is volledig van staal gemaakt en okay. um, ja dus een stuk lichter een zwaardere motor zit erin uh, meer batterijvermogen het ah, is ja. Uh, ja. ja het is echt de grote broer van ja. nou, nou ik zou iedereen willen aanraden toch eens te gaan kijken ik, ik ja. vind het hele mooie machines ja zeker dus. de motorrijders en uh... de, hippe ja, motorrijders, is, ja. de hippe motorrijders ja de hippe motorrijders ja nou een beetje die <laughs> toch nog iets nostalgisch hebben ik vind het ja. echt zo'n uh... En waar we het net over hadden. Zo'n uh, kroegrace. Ja, zo'n caféracer. Café prachtige, café prachtige cultuur Prachtig. is dat. Als, ja. je, is, als je dat eens opzoekt. Dat is wel leuk. Ja. Om uh, eens te kijken hoe dat is ontstaan. Dat hebben wij natuurlijk ook veel gedaan. Omdat dat eigenlijk is wat wij doen. Ja. Het ja. is uh, pure passie. En dan uh, de stad in Sjezen. Ja. En uh, die ijsing neerzetten. En het uh, uh, tras op en weer terug. En ja. snel door de stad ja. heen. En, ja, geweldig is dat. Dus uh, breng de café cultuur terug. terug. Ja. Zijspannen en caféracers. Zijspannen ja. en ja, Oké, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. dat Absolute. nemen we mee uit het interview. Hey, hartstikke bedankt. Dankjewel. Dank jullie wel. ZFM Race Radio, Pit Report. Bit report. noise they make, but let me introduce my new Rocket 88 Yes, it's straight just one way Everybody likes my Rocket 88 Op het circuit. Raze Radio, alleen op GFM. Ja, en als het goed is hebben we Roy aan de telefoon. Ja, klopt, maar eerst even, ja, eerst even toch even afmelden wat we net gedraaid hebben, want we zijn bezig met 75 jaar muziek. Ja. Uh, al allereerst in dit uitzending was Jackie Branson en is Delta Cats met Rocket 88. Het onofficiële begin van de rock en roll. En daarnaast hoorden wij natuurlijk uit 1952 het Dust My Broom van Elmore James. En nu krijgen we Roy. Hi Roy. Ja, hallo. Ja, wel een beetje je muziek afkondig. Dus kan dat het hoort, hè? Ja, radio. ja, ja. <laughs> dankjewel. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, goedemiddag. Ja, leuk dat jullie weer op het circuit uh, weer zijn en dat het weer mogelijk is allemaal. En uh, nou, um, ja, ik uh, zit lekker in het zonnetje buiten. Ja. En... Um, <laughs> Het, het is weer lekker weer en dat hebben we afgelopen weekend natuurlijk en afgelopen week wel mogen merken in ons dorp. Ja, uh, ja net nadat de blauwe vlag was gehezen, die uh, voor, uh, voor een veilig strand ook stond. Hè, en ja. ook voor een schoon strand. Ja. Uh, ...brak uh, de ellende los in ons uh, mooie dorp. Uh, veel gebeurt natuurlijk. Ja. Uh, incidenten, plundering in de Dirk van den Broek. Uh, uh, uh, uh, dat er wapens op het strand waren, messenzwaaiers... ...afzettingen, uh, uh, seksuele in intimidatie. Uh, er is in ieder geval hoop uh, gebeurd. En uh, ja, de, de, de, de strandpachters. Uh, die zijn uh, best wel uh, laaiend natuurlijk... over het feit wat er allemaal gebeurt. en uh, ja, Terwijl zij juist bijvoorbeeld... over, het, uh, over uh, het, het schoonhouden van het strand... extra hun best doen... om het strand ja. zo mooi ja. mogelijk te ja. houden. Ja. Ja. Ja. In vorm natuurlijk van het plastic vervangen naar karton. Uh, elke dag gewoon uh, na een stranddak het schoon... Van, vanaf tot 50 meter schoonhouden. Uh, ja, ze doen er genoeg aan. En, maar dan zie je toch een na afloop naar zo'n mooie dag... ...dat het gewoon één rotzooi is op het strand. Ja, die, die woorden neem jij, dat is helemaal ja. goed. Want die wilde ik ook gebruiken. Uh, maar het is gewoon uh, heel erg. En uh, het is ook heel erg, dat gebeurt ook alle incidenten natuurlijk. Um, ja, ondertussen is de gemeente natuurlijk wel bezig met uh, de veiligheid van Zandvoort. Hè, uh, maar ook in gesprek met alle organisaties die erover gaan... zoals politie, veiligheidsdiensten, uh, andere gemeentes... Um, maar ook uh, natuurlijk uh, de strandpachters zelf en zo. En uh, ja, er is nu ook al, uh, ook al was de plan er al om daar camera's te hangen. Die was al een tijdje geleden besloten. Uh, hebben ze die, uh, geloof ik, uh, nu wel uh, versneld erin gegooid. Dat er een camera toezicht natuurlijk uh, komt op de boulevard. Mm -hmm. En uh, ja... Het zijn van die camera's die wat verder kunnen inzoomen. Dus de hele boulevard is zichtbaar. Uh, daardoor die, door die camera's. En uh, ja, ik uh, hoop dat dat uh, baat gaat hebben. In ieder geval om daders te pakken. Want uh, ja, het incident zou daar niet vermeden mee kunnen worden, denk ik. Maar, uh, maar ja, de veiligheid in Zandvoort is het belangrijkste op dit moment. Ja. En, uh, en, en we gaan zien hoe dat, uh, dat komend weekend verloopt. Met 30 graden en... Uh, en uh, een drukte. Want uh, ja, komend weekend hebben we natuurlijk weer zo'n uh, ja. zo groot uh, weekend die eraan zit te komen. Maar weer Man Roy, wordt het weer mooi oh, oh. <laughs> mooi weer in weekend? <laughs> uh, het weekend? Het wordt zeker uh, mooi weer in het weekend. Het gaat in ieder geval zondag uh, 30 graden worden. En daarna uh, barst het twee dagen los ja. uh, qua, qua weer. Ja. Uh, dan is er in de avond laat uh, onweer voorspeld en, uh, oh, en regen. regen ja. Je bent van alle markten thuis jij, hè? Ja, ja, hij moet ook maar een weerman worden neeuwen. En is er nou ja, wat uh, andere, weer... leuke dingen gebeurd in het afgelopen weekend? Nou, afgelopen week. Wat ik zelf ook... het Er zijn. Ik heb nog wel een paar dingetjes. Uh, ook een minder leuk ding, maar daar hebben we het zo wel even over. Gaan we even eerst een leuk ding doen. Ja. Uh, en wat ik zelf goed vind is dat, uh, dat er smeerpalen zijn uh, geplaatst aan het strand. Uh, het was de bedoeling om die vandaag uh, te openen officieel. Maar Zandvoort in Zuid was de gemeente voor om uh, een bericht daarover te schrijven. Want wij kwamen ze al tegen op het boulevard. De uh, Zilveren Kruis heeft in samenwerking met de gemeente Zandvoort uh, uh, ja, zonnebrandpalen uh, geplaatst uh, in, met de Zilveren Kruis. Ja. En um, daar kunnen mensen dan uh, ja, gratis zonnebrand uh, en hun goed in, uh, insmeren. En, en uh, ja, het is wel een uh, best wel een grappig paal. En aan, aan, aan de top hangt dan een zonnepaneeltje. Uh, het, is, het heeft allemaal met de zon te maken. En uh, ja, en er wordt dus. Je kan dus nu uh, ja, zonnebrand smeren gewoon uh, bij die palen. En er zijn er 80 geplaatst in Nederland. Oh. En uh, dat is echt uh, om. Uh, om te zorgen dat, het, uh, dat Nederland zich beter gaat insmeren. Want natuurlijk, met deze hete zon, is het niet belangrijker om je in te smeren. Niet alleen tegen de verbrandheid, maar ook natuurlijk tegen huidkanker. Kanker, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, goed initiatief. Heel goed initiatief. Ja. Verder uh, is de aftermovie van het buurtfeest online gezet gisteren. Gisteren was er een uh, presentatie uh, van Sanford Decide bij uh, de, de Blauwe Tram... bij Marcel in, uh, in het racecafé bij Rabbo. Ja. En uh, daar, was een, um, daar was het cultuurcafé weer wat plaatsvond... En dit keer was het thema fondsenwerving. Hoe uh, ging je fond kan je geld binnenhalen voor je organisatie? Nou, het buurtfeest was daar, natuurlijk, daar best wel een, uh, een voorbeeld uh, van. En dat heeft ook de reden toegegeven om uh, gisteren dan ook onze aftermovie te plaatsen. Om ook direct aan uh, die organisaties allemaal te laten zien wat er allemaal plaats heeft gevonden tijdens het buurtfeest. En ja, hoe we dat voor elkaar ja. hebben gekregen. En dat, filmpje, en dat filmpje is op ons YouTube kanaal te zien. Dan hebben we ook nog gehad deze week... Uh, ja. Toch schokkend nieuws. Uh, het hert Blankenwil is helaas uh, overleden. Um, ja, de twijfels zijn in het dorp of het wel uh, rechtmatig uh, is afgeschoten. En dat, die wel, dat het wel uh, zo nodig had hoeven zijn. En uh, ja, daar, is, daar wordt een onderzoek uh, naar, uh, naar gedaan. En uh, ja, onze verluisteraar, en die fluistert heel zacht altijd... Uh, Willem van der Sloot, ja. uh, die, die heeft... Uh, ja, die heeft uh, um, ja, daar in ieder geval wel zich weer hard voor gemaakt. En wat natuurlijk als ik goed is. Want als een dier wordt, over, uh, die, een dier wordt afgeschoten... Uh, en, terwijl het helemaal niet nodig is... en hij heeft al een tijdje uh, last van zijn poot... maar het gaat gewoon goed... en hij wordt door de buurtbewoners goed ontvangen... dan hoef je natuurlijk een dier niet af te schieten. Ja. En dat is natuurlijk al eerder gebeurd in het dorp. En het zou veranderen. Het is ook veranderd. Het, het procedures zijn ook veranderd. Alleen, uh, ja, op dit moment... Um, uh, ja, is er toch iets goeds misgegaan, denk ik. En ja. er zijn uh, meerdere vragen gekomen uh, naar instanties en ook naar de gemeente toe. En er wordt nu een onderzoek ingesteld of het uh, wel uh, goed is gegaan. En ja. Ja. dat artikel is te lezen ook op ons... Uh, ja, want hij stond dat ook met onze een aantal website. andere vriendjes, hè? En die zijn ja. wel... Uh... Ja, die zijn er nog allemaal. Dat zijn er en nog allemaal, oké. Okay. Ja, ik weet niet of ze er allemaal nog zijn, want je weet niet wat er in de nacht gebeurt. Maar... Uh, Nee, die, die, die zijn er op dit moment uh, gewoon nog. En uh, ja, het is gewoon heel... Uh... Heel, heel een, een, een zielig verhaal. Want dat is ja. toch een bekende antwoord. Als, als er ooit weer een boekje ja. uit wordt gebracht van Oda aan Zandvoort, wordt of hij daar zijn, zeker in. Absoluut. Ja, of beroemd Zandvoort. Misschien wil Leon uh, van Hesse uh, wel volgend jaar hem ook ja. in die expositie ja. zetten. Ja, als Leon luistert mee, dus uh, ja. Oké, okay, nou, stellig. Ja. <laughs> maar, maar ja, wie weet. Uh, maar uh, ja, dan, uh, ik hoop dat Piet Keur dan niet weer boos wordt. Dat hij er niet in staat. Dan gaat hij. Dat is hertig gewoon in staan, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, hoor, straf, ja. Maar, uh, trouwens, um, ja, dat tot slot. Uh, wij hebben week, of een paar weken geleden ook een interview gehad uh, met Luna, zangeres Luna, die natuurlijk ook bij ja. de, expositie, uh, van, uh, de expositie van de expositie uh, van Beroemd Zandvoort uh, een plekje had gekregen. Ja. Hebben we haar geïnterviewd over haar 25-jarig jubileum. En uh, ja, en daar zeggen wij ook echt wel eventjes in het artikel van wat een goed. Uh, wat, wat een mooie expositie was Beroemd Zandvoort. Het is natuurlijk alweer een paar weken geleden dat die plaats ja. heeft gevonden. Maar ja. we hebben er toch nog even terug naar gekeken. Want uh, die expositie bracht wel wat Beroemd Zandvoort is. En uh, het is natuurlijk niet alleen een bekende Nederlander. Maar het zijn ook gewoon bekende Zandvoorters. Precies, ja. En uh, ja, echt onze complimenten aan de organisatie. En de expositiehouders daarvan. Want het is echt uh, ja. een, uh, een mooie. Uh, een mooie expositie geweest. Nou, en daar hebben we aanleiding. ook gesprekken gehad met Loet. Ja, zeker, dat mag. Ik heb het gisteren ook nog tegen Helianse gezegd. Ja, okay. Echt super. Dus, uh, nee. Okay. Um, nou, dat was het weer. Je hebt weer druk gehad, volgens mij. En er komt weer een uh, druk ja. voor je aan. Dus, uh, ja, we hebben vandaag de, de opening van het huis in de Duinen. Daar zijn wij iets ah, zo meteen te Oké. Okay. Het, het nieuwe paviljoen wordt geopend... ...of het hele ja. huis wordt opnieuw opgevoerd. Uh, nee, er, het paviljoen. Er zitten papillon. al een tijdje mensen in ja nee maar nu wordt het officieel ook oké al wordt leuk nou ja nou leuk uh, jullie ja. veel plezier ook in ja. de uitzending uh, op het circuit is het natuurlijk hartstikke mooi om een keer uit te zenden ja uh, en heel veel plezier ook en uh, maak er een leuke uitzending gaan. ja tot gaan volgende we week tot volgende week hoi hoi tot volgende week en bedankt hoi hoi, hoi. doei zet je radio op pole position. position ZFM Race Radio You saw me crying in the town Just a plain and simple Time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 Ja, dat, uh, nog even zeggen wat we net gedraaid hebben. We uh, begonnen in 1953 met uh, de Orioles Crying in the Chapel, ook bekend natuurlijk van uh, Elvis Presley. En daarna in 1954, Bill Haley en his comments met The Rock Around the Clock. Ja, en we gaan zo meteen om vijf voor één, dat is uh, over twee minuten... Je hoort ze al een beetje uh, uh, ploeteren. Ja, een beetje en warm rijden. Warmer. Nou, <laughs> nee, want ze rijden niet. Ze nee? zitten alleen maar op het gaspendaal te drukken. Oh. Uh, hebben we een Porsche-demonstratie van 15 minuten? Oké. Okay. En uh, Daarna ja. is dan de Master Sports Car Legend. En, en dat duurt 35 minuten. Dat is een kwalificatie. Dus, uh, Oké, okay. ja. Ik denk dat dat dan wel. Uh, een echte wedstrijd ja, is. Dan krijgen eigenlijk weer wat herrie te horen, hè? Ja, dat ja een het was saai. wel even lekker rustig. Het nee, was, nee. was heerlijk rustig ja. eventjes. Het leuke is dus. wat ik van Leon hoor, dat zijn allemaal, uh, ja, toch, uh, het zijn geen beroeps. Het zijn allemaal mensen die het gewoon als hobby hebben, eigenlijk, die uh, allemaal rondlopen. Dus dat vind ik toch ook wel leuk om te horen hoor. Ja, ja. ja. ja ik ben wel heel benieuwd naar die, die verschillen tussen de, de oude auto's en dan de nieuwe auto's. Ja, ja. Dus. Uh, ja, we moeten er nog een keertje vragen wat een F3 nou is, ja, speciaal. Ja, wat is ja. een F, wat verschilt tussen een F3 en een F1? Nou, laten we eens een expert gaan opzoeken. We he? gaan. Uh... Oh, na het nieuws kijken, we onze expert natuurlijk. Uh, nee, want die is dan ongeveer <laughs> onderweg, denk ik. Oh, die is onderweg, ja. Dus, ja. Uh, want die komt uh, om uh, twee uur. Na oh, ons. die komt er twee uur na ons. Oh, oké, okay, ja. En ja. dat is die dus, Walking Reporter. Dus Walking Reporter, ja. Yeah. Nou, oké. Okay. Dus we gaan uh, afsluiten met uh, twee nummertjes. Little Richard met Tutti Frutti. En daarna Elvis Presley met Heartbreak Hotel. Oké. Okay. Tot na het nieuws. Tot na het nieuws. bam, bam. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love. Indeed, but you don't know what to do to me to oh. the indeed boy, you don't know what to do to me to the booty. oh poodle oh to the booty, oh to the poodle oh to the oh poodle oh baba luma bla -ba bam well, since my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 Keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street they'll never, never look back and think, "Oh, think you're so lonely, baby." Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. when well, just He'll you'll be so lonely, you could die.